Het weer overwegend bewolkt en vooral in het midden- en zuiden regen. In het noorden vanochtend droog en soms zon. En ook in het westen wellicht vanmiddag zon. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen vooral in het westen periode met regen. En het wordt dan 8 tot 14 graden. Vanaf dinsdag wordt het zachter met temperaturen tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goede Vrijdag en Pasen is Batavia Stad Fashion Outlet open van 10 tot 8. Dit geluid... is opgenomen door Marcel Maas uit Den Bosch. Hij schrijft... Iedereen weet dat planten zuurstof leveren als de zon schijnt... Dit is een opname in een sloot met een hydrofoon... om zodoende op indirecte manier de zon te horen schijnen. Dit is dus de zuurstofproductie van een waterplant... op een heldere dag met wolkjes die af en toe voor de zon schuiven. Ja. We zien hem nu niet, die zon. Maar luister, zo klinkt dus zonneschijn... Goedemorgen eh, op eerste paasdag. Ja, het is dus grijs en nat buiten. Weinig. Oh, maar je hoort wel. Is de buitenmicrofoon? Nou ja zeg. Oh, die kleine apenkopjes die laten zich niet eh, gek maken door dit natte weer. Het is dus een hele mooie ochtend voor de radio. En we zitten eivol van bijhotels en slimme planten. Een rode wauw en een blauwe brigade. Nico de Haan en Lutz Jacobi. Tot de Mexicaanse jungle... En een cursus mezenzang. Pimpel, kool, zwarte, matkop. Ze lijken op elkaar, maar ze klinken heel verschillend. Nou, en de bosuil heeft haar eerste twee eitjes gelegd. En dan is het natuurlijk wel heel toepasselijk op Pasen. Als dat geen mooi begin is. Ik ben Andrea van Pol en tot tien uur is dit NPO Radio 1 met Vroege Vogels. Oh zeg, die sluiten er mooi op aan, wat hoor ik. Merel, van alles. Um, u hoort het eerste deel uit het Klavisimbal Orkest in G Klein van Johan Sebastian Bach. Uitgevoerd door de Australian Chamber Orchestra met als solist Angela Hewitt op piano. Het Gentiaanblauwtje is een bijzonder vlindertje. Bijzonder omdat de rupsen van het Gentiaanblauwtje... die laten zich bijvoorbeeld in de watten leggen door knoopmieren... Maar ook bijzonder in de betekenis van zeldzaam, omdat dit vlindertje steeds men minder vaak wordt gezien. In het Nationaal Park de Hoge Veluwe hebben vrijwilligers daarom een speciale blauwe brigade opgericht... die beschermingsmaatregelen uitvoert om het beestje een beetje te helpen. Samen met boswachter Henk Russeler van de Hoge Veluwe is Rob Buiten gaan kijken bij het werk van Nina de Vries en haar blauwe brigade. Voor de achtergrondmuziek is gezorgd, Nina. Mooi. De goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo'n mooie morgen hier bij een, een plasje. Wat zijn jullie precies aan het doen? Wij zijn het uh, Gentiaanblauwtje aan het redden, zoals wij dat zeggen. Ja, ja. Plaggen, dat is, uh, want dat, is, dat is een beetje het probleem, de pijpstrootje. Dat voek het maar en uh, dat zijn we wat aan het weghalen... en proberen we dan weer het Gentiaanblauwtje terug te kunnen krijgen met uh, de hei. Dat is al een, een grote kruiwagen met uh, kalkkorreltjes. En uh, Nina de Vriesje had al een uh, doosje met uh, zaad van uh, Gentiaantjes ja. meegenomen. Ja, van de klokjes Gentiaan. En dat is ja. de waardplant van het Gentiaanblauwtje, dus... We proberen ook op die een uh, wat meer klokjes Gentianen dan te zaaien. Zodat hij meer plek heeft om zijn eitjes af te zetten. En uh, ja, op die manier. Want er zit hier dus wel een kleine populatie. Maar hopen dat we hem in stand kunnen houden ook. Ja, ja want één ding is zeker: we gaan hem vandaag niet zien, hè? We gaan hem vandaag niet zien. Nee, nee. dan moet je in juli terugkomen. Dan vliegt ja. hij. Nu zit hij ergens als rups. Hij is het, uh, nu als rups inderdaad in mierennesten. Het dus uh, een bijzondere dat hij ook mieren nodig heeft. De rups overwint het in het nest van uh, steekmieren. En uh, ja, die mieren die zitten dan weer in die pijpenstrootjes. Dus we moeten wel pijpenstrootjes laten staan ook. Maar we moeten ook uh, dopheiden hebben en klokjes aan en om, uh, ja om die combinatie goed te houden. Het luistert allemaal heel nauw. Ja, het is tuinieren ja. hoor. Ja. En daar heb je dan de blauwe brigade voor, voor het, het... het gentiaanblauwtje. Ja, precies. Ja. Wordt al, uh, de emmers worden al gevuld met kalk... Even ouderwets uit de hand. Ja, ik doe het gewoon uit de hand. Kooltjes strooien. Hij <laughs> heeft een beetje gevoel bij van hoeveel ik wegstrooi. Ja, precies. Ja. Maar hoeveel nou 200 gram is, ja, dat weet ik even niet. Maar want, ik... want je moet echt doseren: 200 gram per? Ja, per vierkante meter. Dat, ja. is, uh, dat is het voorschrift nou uh, dat we meegekregen hebben. Ja, dit is eigenlijk een enorm uh, goed experiment. Want uh, dit is dus al eerder uh, hier geplacht met een goed resultaat omdat uh, het gentiaan plantje weer terug is gekomen. En daardoor uh, weer eitjes uh, neergezet. Ze dus hebben we er nu meer stroken bij gemaakt. En het leuke is eigenlijk, ja, rondom paas is iedereen altijd bezig met, uh, met paaseieren hè, en eieren verstoppen. En uh, wij zijn eigenlijk al de hele winter bezig geweest met eitjes. Alleen we hebben ons dus eigenlijk in het, in het enorme koude winter die we hebben gehad. Je ziet hier op het open veld, we hebben ons blauw gewerkt, we hebben gestaan blauw bekken voor uh, de eitjes... Alleen die komen dus pas uh, van de zomer dat uh, Nina ze kan gaan, uh, gaan zoeken. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk wel het intieme om uh, de eitjes te kunnen gaan tellen. Dus dat is echt, uh, uh, ik vind dat heel bijzonder dat mensen zo gedreven zijn om, uh, om dat allemaal op te zoeken. En daar komt het. Uh, ja, het zat eerst allemaal in zaad. één doosje. Oh, het is goed dat je dit dat is. nog uh, verkleind hebt. Ik heb het hebt. nog ja. verkleind, inderdaad. Ja. Maar dit is er eentje wat waarschijnlijk allemaal uh, lege hulzen is. En het, is het is ergens anders geoogst waar ze nog ruim staan? Nee, dat was hier. Nee, dat was hier. Oh, okay. Toen we begonnen ja. toen stond er nog genoeg... Uh, uh, ja, zaad. klokjes Gentianen waren nog genoeg zaad aan, uh, aan zat. Gisteren ben ik bezig geweest om het kaf van het koren te scheiden. Zeg maar. Dus, uh... maar waarom heb je het dan niet gewoon laten staan en uh, moeder Natuur het werk laten doen? Ja, dat, is dus, dat kan ook. Maar hier, nu kunnen we het meer verspreiden en over de plekken doen waar wij het hebben. Net gaan even iets meer in de hand. Heb net nee. iets meer. Precies. Nou. Ik zei het, is blijft tuinieren. Het blijft tuinieren. Op het, het moment dat we dit ook verzameld hebben, was ook al het nodige hier al uit. Nou, ja, Henk, word je toch maar mooi gematst als boswachter hier van het gebied. Dat zo'n vrijwilligersbrigade jou straks weer aan gentiaanblauwtjes helpt. Ja, wij zijn er ook hartstikke gelukkig mee. Ja. Ik bedoel, wij staan voor biodiversiteit. En dan is het zo fijn dat er een hele grote groep vrijwilligers is die, uh, die ons daarbij willen helpen. Maar goed, Nina zegt het net zelf eigenlijk ook al. Het is natuurlijk een beetje tuinieren wat ze aan het doen zijn op een heel klein stukje naast dit ven. Uh, staat dit nou echt alleen maar voor dat Gentiaanblauwtje of staat dit voor jou toch ook voor meer? Nou, dit staat in ieder geval voor het Gentiaanblauwtje en de klokjes Gentiaan natuurlijk en de knoopmieren. Maar uh, ja, we zijn op grote schaal natuurlijk ook bezig. We hebben ontdekt dat dat kleinschalig plaggen natuurlijk veel beter is dan grootschalig plaggen. Dus moet je dit in het vervolg natuurlijk veel meer kleinschalig doen. Maar we zijn op heel veel vlakken zijn we natuurlijk bezig met onze biodiversiteit. Dus dit is één puzzelstukje in het grote geheel. Ja, ja en dat vind ik ook. We staan hier nu op het delense Veld. Hè. Uh, wat natuurlijk een lappendeken is van heel nat naar heel droog. Uh, en dat geeft ook weer enorm veel variatie in flora en fauna. En ja, voor mij is het Delesveld echt mijn fa meest favoriete gebied. Nou, ik over uh, biodiversiteit gesproken. In het poeltje waar hier uh, de blauwe brigade nou aan het werk is, hoor je ook heel zachtjes die heikikkers. Uh, ploep, ploep, ja, zijn, ploep. Zijn de blauwe ridders ook nog bezig? Ja, uh, ja, ja. precies. Die zijn ja. ook blauw in deze ja, tijd. Ja, ja, de mannetjes althans. Ja, ja. ja Dit is zo'n prachtige plek eigenlijk. Het Is gewoon genieten. Ja de, de bakjes zijn leeg De bakjes zijn leeg, ja Dus ik doe ze, neem het, ze weer het mee Het zaad is ja. uitgestrooid oh, En nou wachten tot? Ja, van de zomer, kijken of de kimplantjes staan Het duurt ja. nog wel even dus even een paar maandjes geduld hebben Een paar maandjes geduld hebben, andere dingen doen En dan in juli, of voor juli Kom ik wel weer terug om te kijken hoe het erbij ligt Oké, okay. laat ja. je het horen ik laat het horen, zeker. Ja, die prachtige Hoge Veluwe. Als je meer natuur van de Hoge Veluwe in ieder geval wilt zien... kijk dan naar onze tv-uitzending van aanstaande vrijdag... vroeger volgens tv, Menno en Miluska op de Hoge Veluwe. Een hele special daarover, onder meer prachtige beelden van de moeflons. De mazurka in E. Klein van Frédéric Chopin... uitgevoerd door Vladimir Ashkenazi op piano. En nu begeleid met de buitenmicrofoon. Ja, die lente is wel begonnen... ondanks dat het vandaag best wel een koude, natte dag is. We gaan naar Zundert. Want de vogel, het vogelrevalidatiecentrum Zundert... heeft deze week een rode wauw vrijgelaten. Het dier werd een maand geleden doodziek binnengebracht... waarschijnlijk na het eten van vergiftigd aas... Het komt vaak voor dat roofvogels hier slachtoffer van zijn... maar een rode wauw was nog niet eerder opgevangen. Een bijzonder moment dus wanneer deze prachtige vogel weer wordt uitgezet. Jeannette Paramoor is erbij als divi-zagers van de vogelopvang... de laatste voorbereidingen treft. Je hebt je handschoenen ja, erbij die... gepakt? Ja, die heb je wel nodig natuurlijk met roofvogels. Je moet altijd uitkijken voor die klauwen, hè. Want je gaat hem zo uit zijn behuizing halen. Ja, ja. Ja, en hij is erg gestrest, dus we gaan daar heel zachtjes doen. Hè. Um, hij, uh, het is echt duidelijk een vogel die niet gewend is aan mensen. Zo gauw er in de buurt mensen stemmen klinken, dan wordt hij heel onrustig. Als je andere lawaai maakt, niet zozeer, maar het gaat echt op mensen stemmen. We gaan daar naar binnen. Ja, we zeggen hij, maar het is een vrouwtje, hè, toch? Ja, denken dus, jullie? Ja, wij denken dat. Ja, het is wel duidelijk een, een, een forse dame. Oké. Okay. Maar. Maar ik ga nou even mijn mond dicht houden. We hebben hier een, een sluis, zeg maar. Oh, wat een beauty. Wat een prachtig beest. is ja, groot ook. Hij zit daar op een uh, ja, verhoging, zeg maar. Een beetje kompig. Natuurlijk. om die even zo uh, te vangen maar ik moet zeggen dat dat toch uh, vrij soepel gaat we lopen nu naar een uh, een hokje toe de schuif gaat naar beneden nu want dit is het hokje waarin uh, ze vervoerd gaat worden want ze wordt weer uh, vrijgelaten hè? mag ik al iets harder praten of straks maar nu wel. Ja? Ik zal de deur voor jullie open doen, want dan wordt het nu met z'n twee wordt deze kist verplaatst. Nou, ik hoor geen gefladder en gedoe meer. Nee, nee nou je ziet die donker klein, dus nou, uh, daar worden ze heel rustig van. Ja, voelt ze zich toch weer wat veiliger misschien. Waar gaan we naartoe eigenlijk? We gaan hem uh, in de buurt van de gaan we hem weer loslaten. ja En dat is bij de Kaamse bossen. We krijgen natuurlijk wel vaker roofvogels binnen, maar rode wouwen eigenlijk nooit. Het is natuurlijk een vogel die ik zelf, tenminste in Nederland, praktisch nooit zie. Nee, we hebben er heel weinig, hè? Ja, als je naar, naar Spanje op vakantie gaat, Zuid-Frankrijk, dan zie je ze hoog in de lucht. Zie je ze ook niet zo snel laag, maar vooral mm. hoog in de lucht. Met die gevorkte staart, daar ken ik ze van, ja. ja. Maar wat is er gebeurd met ze? Waarom werd ze hier naartoe gebracht? Hij viel eigenlijk uit een boom. En hij werd gevonden daar, door iemand die daar door de bossen heen liep, een wandelaar. Hij zag er uh, precies zo uit zoals een, eigenlijk een vergiftigde vogel eruit ziet. En dat is een, een vogel die uh, wel goed in conditie is, maar verkrampte poten. Dus hij kan zijn poten, zijn klauwen niet goed gebruiken. Dus we zijn uh, meteen gestart met de behandeling tegen vergiftiging. En wat doen jullie dan? Geven jullie pillen of zo? Uh, injecties krijgt hij met een uh, middel om uh, het werking van het vergif op te heffen. Jullie hebben natuurlijk inmiddels al wel wat ervaring hè, met uh, vergiftigde vogels. Ja. Het komt nu een ooievaar ook, hoorde ik nog zelfs. Ja, ja, ook een ooievaar, uh, ja. ja, Die eet natuurlijk ook uh, muizen en ratten. Dus dat zou natuurlijk ook kunnen dat hij via die weg gif binnenkrijgt. Ja. En de ooievaar, die ooievaar, ja, dat duurde wel langer hoor. Die was na twee weken begon begonnen mondjesmaat op zijn hielen te staan. En inmiddels uh, loopt hij weer. En dan ging dat bij deze wou? Deze wel ging iets sneller. Die heeft eerst ook een tijd niet zelf gegeten. Het is niet alleen het gif geweest natuurlijk. Hè? Want ook die stress in mensenhanden, dat, dat zal ook niet helpen. Maar uiteindelijk ging hij op een stok zitten en daar viel hij ook wel eerst de hele tijd af. Oh, God. Dus hij kon dat niet goed vasthouden. Nee. Maar uiteindelijk uh, kon hij daarop zitten. Toen hebben we hem dus naar een grotere kooi uh, verplaatst. Zodat hij zichzelf niet zou beschadigen voordat hij. Uh, gaat. Ja, je lacht er ook bij. Dit is het grote moment, hè? Ja. Zal ja. Het is altijd ook wel spannend, hoor. Nou, het busje staat klaar, ja. Dus uh, ik denk dat we maar gewoon zo snel mogelijk naar het bos moeten gaan rijden. Lijkt wel een goed idee. Ah. Kom op. Joep, we gaan. Het is hier wel een mooie plek hier. Hè? Ja, lekker rustig. Bos en uh, open gebieden, akkers. Ja, precies. We zullen uh, er maar niet ergens nu loslaten waar heel veel mensen in de buurt zijn. Want daar zal ze wel even de buik van vol hebben, denk ik. Waar moet ik gaan staan, uh, Divi? Hier is Als... yes, yes, prima. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik hoor niks. Volgens mij is ze heel rustig. Hè? Ik, uh... We gaan eens dus heel voorzichtig even. Oké. Okay. Ze ligt er heel rustig. Wauw. Yes. Goodbye, boy. Wauw, wat is dit een prachtig beest als je dit ziet vliegen. Die he? vliegt prachtig ook. Het is geen, absoluut geen enkel, wow. enkel uh, twijfel over haar vliegkunst in ieder geval. Nou, en ze ligt ze er zo'n eerrondje rondje voor ja, ons. He? echt heel mooi. Ja. Komt ze weer een beetje dit. En even, de, even de open plekken uh, rond. Ja. En nou gaat ze waarschijnlijk ergens een beetje uitrusten. Oh nee, daar is ze ja. Nou, Wat een prachtig beest is het toch? Ja. Ja, nou, maar toch toen... al met al. Hè, dat, uh, ja, het is het zoveelste geval van vergiftiging. Ja, dat zeker. We krijgen ze echt wel heel regelmatig ja. binnen. Ja, en het gaat wel om rattengif uh, hè, vaak. Zijn het dan boeren die dat uh, neerleggen? Er zijn wel gevallen van opzettelijke vergiftiging, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nou ja, de ratten zullen wel opzettelijk vergiftigd worden, maar dat is niet specifiek. Het gaat niet om die vogel. Nee, er wordt toch kennelijk nog wel veel gif gebruikt. Maar wat valt er dan te doen? Ja, het is natuurlijk altijd het probleem van hoe kom je erachter wie het heeft gedaan. Precies. Dus uh, ja, als je er niet aan zou kunnen komen, dan kan je het ook niet gebruiken, zou je zeggen. hè hm. Nee. Nou goed, zij is weer, uh, weer veilig terug. Ja, gelukkig. Met een verhaal. Met een heel verhaal, ja. Dat zal ze, zullen wij in ieder geval wel onthouden. Ja. Ik kom er even naar jou kijken. Oh ja, kijk, daar komt oh, ze weer. Hier. Oh, prachtig. Daar komt ze weer. En daar gaat ze. Wauw, wauw, wauw. Onder toeziend oog van Jeanette Paramoor en Divi Zagers. En wie met eigen ogen wil zien hoe de rode wauw werd uitgezegd... moet naar onze website. Ja, ik heb het ook gezien. Het is echt geweldig, die beelden. Vroegevogels.bnnvara.nl Want het hele gebeuren is gefilmd. MUZIEK Estreita van de Mexicaanse componist Manuel Ponce. En die tikjes die je hoort, dat is die regen hier buiten op onze buitenmicrofoon. Uh, en die Mexicaanse componist was niet voor niks, want we gaan zo diep de jungle in van Mexico... waar de Maya's ooit al een fruitcultuur creëerden. Maar nu eerst het nieuws van half acht, gelezen door Lieselot Thomassen.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 In het noorden vanochtend droog en soms zon. En ook in het westen vanmiddag wellicht wat zon. Het wordt 5 tot 9 graden. Welkom terug bij Vroege Vogels hier. <coughs> Ik zit wel in stadzicht, want het is buiten nat en het regen. Maar je hoort, de... je hoort de eentjes kwaken uh, bij het Naardenmeer. Maar we gaan naar de. Warme orde in Mexico. Dan dromen we even weg. Al 25 jaar doen wetenschappers van de Universiteit van Wageningen en Mexico... gezamenlijk onderzoek naar ontbossing in het regenwoud van Mexico. Ze hebben nu de handen ineengeslagen met kunstcollectief Cascoland. En onze verslaggever Jesper Buursink reisde met hem mee. Het regenwoud wordt al eeuwenlang beïnvloed door de mens. En zo gebruikten de Maya's het als fruittuin... Jungle-expert jungle Rafael Lombera wil deze eetbare jungle beschermen en behouden. Samen met tropisch bos-ecoloog Frans Bongers en Rafael gaat verslaggever Jesper op zoek naar voedsel in het regenwoud. We gaan este arbolito hay que ir a Dus wat hij gaat doen, hij, hij, hij gaat nu eerst even een liaan zoeken. Die hij zo meteen gaat gebruiken om die, die orchidee rond die boom te, te binden. Dus dat gaat hij niet met een touwtje doen, maar gewoon met een liaan uit het bos. Ja, ja. ja dit is eigenlijk geen liaan, dit, dit is een wortel van een plant, een Aralia C. En die hebben van die lange wortels, die gaan naar beneden toe om, om materialen uit de bodem te halen. En die hangen hier overal rond, maar die zijn heel sterk, dus daar gaat hij dat mee vastbinden. En de raven haalt nu iets uit een, uit een blad. Frans, wat, wat, wat is dit? Ja, dit is een, een orchidee. Dus hij is vanochtend ergens anders geweest... en heeft hij langs de weg een orchidee gevonden... die, die hij nog niet, niet kent... Dus hij denkt, nou, ik, ik neem dat, dat ding mee uh, vlak bij zijn huis hier. En dit, dit is ook een totaal bos. En dat huis staat midden in het bos hier. Ja, wat want je zegt bos, maar jungle zou ik eerder zeggen. We ja, Zijn is... hier in midden Mexico in de jungle? Uh, ja, wij zijn in midden in Mexico uh, eigenlijk aan de rivier die, die net naast uh, de Selva-Lacandona is. Het uh, reservaat Montes Azules. En dat is het, eigenlijk het grootste reservaat van de jungle. In, uh, in Mexico. Uh, en wij zitten hier net aan de overkant. En dit is eigenlijk ook gewoon een stuk wat, wat, wat hetzelfde is als, uh, als de, de jungle van het reservaat. Maar hier zit vlakbij een dorpje en hij woont buiten dat dorpje, maar op de rug van de rivier. Dus wij zien van hieruit op 20 meter loopt het water. En de rivier Lekantoen. Dat is een hele grote rivier die momenteel bruin is, omdat er dus veel uh, watersje de laatste dagen. Wat ik doe, is ik hier Ik Ah. En de planten, no? Ja? Dus een van mijn ideeën is: we bueno, hebben nog meer de, de, de diversiteit van dingen in een klein gebied, maar we hebben niet alles die niet zijn. Voor cualquier cosa, gaat iets met de natuur waar de planten zijn. Ja, nou ja, wat hij wil doen is eigenlijk: hij heeft hier een stukje van 6 hectare, dat wil hij verrijken met zoveel mogelijk planten waar hij iets mee kan. Uh, uit de regio en omdat veel mensen in de regio hun bos omkappen, is er, continu, dan vraagt hij van nou: mag ik nou in dat bos dingen gaan kijken wat ik kan gebruiken? En dan komt hij daar met dingen, met orchideeën en andere planten. En deze plant heeft hij ook ergens anders vandaan gehaald. en Een zijn... het misschien wel, misschien, Gered, misschien wel de laatste is soort. Nee, maar dat is ook dat is het gevoel wat hij net zegt. Ik wil dat gewoon ja, helpen dat het blijft voorbestaan. En, en hij is eigenlijk hier, dus de diversiteit van het systeem, eigenlijk het vergroten. Dus dit is best een heel divers stukje, onder andere omdat hij al die dingen doet. Ja, te gek. Goed werk, Raffa. Hij nou, staat nu in het vastbinden. Ja, dat wordt met een hele mooie knoop, Frans. Wordt het vastgelegd hier? Ja, dat wordt echt goed vastgelegd. Gewoon tegen dat de boomstrook. hè? Gewoon, gewoon er tegenaan plakken en uh, vast. En op een gegeven gaan die wortels die zich dan hechten aan die boomstam. En dan uh, uiteindelijk uh, verrot uh, de, de touw, zeg maar, de liaan. Die verrot weg en dan blijft die, uh, die orchidee gewoon in die boom hangen. En dan uh, uh, gaat dat ding bloeien. Dit jaar, volgend jaar of twee jaar, dat weet je niet. En je weet een nieuwe soort, dus je weet niet wat eruit komt. Dus dat kan iets dus heel klein zijn, een heel klein bloemetje. Maar het kan ook een ontzettend grote tros zijn. Met, met van die fantastische kleine bloemetjes. Niet wat wij in de winkel hebben, die, die kalatees, van Zo'n bladeren, bloemen van 10 centimeter groot. Die we in de winkel kennen. Maar uh, wel datzelfde idee, maar dan met kleine kleine fijne bloemetjes. Zijn echt veel leuker. En Rafa, het is, is tranquilo hier. Si, si, si. Ik, niemand gelooft dat we hier nu midden in de jungle staan. Ja, we horen, we horen een paar van die kleine vogeltjes. Hier die, die van die klikgeluiden maken. Maar we staan hier midden op de dag. En midden op de dag is het meestal uh, vrij rustig. Maar nu is het verbazingwekkend stil. We gaan kijken wat te komen. Ja, we gaan kijken of er iets is om te eten. Ah, ja, wilt u nou, Este pacaya? Dat korten en gaan Dat gaan we even doen. Het pakket is een soort uh, scheut van, uh, van een palm. Is dit een uh, camadreer tippegelotte? Tippegelotte, Zie. Een palm, die, die, die ook veel als kamerplant wordt gebruikt in, in Nederland. Van kamerplant? Gegeven, ja, ja, als een kamerplant. Dit is een beetje groter, dus kleine verdes hiervan. En dit is een scheut, en dat zijn de beginsels van de bloemen. En die gaan wij nu eten. Hier, Nou, eh, gewoon, gaan we. Hoppakee, eten uit het dunkel. Eten. Eten. En dan proef je op mm. dat het een beetje bitter is. Bitter is het, ja. Een beetje bitter, maar het is wel oké. Okay. Uh, het is wel lekker eigenlijk. Ja, het is lekker. En het is op zich uh, groen, het is gezond. Het zijn dingetjes die dus continu aan, aan die zijkanten van die palmen opkomen. En dit is, dit is iets dus dat wat in de jungle gewoon groeit? Dit is iets van de jungle groeit. Dit is een soort die komt overal voor eigenlijk in het hele Zuid-Mexico... Van hun, van hun genus van palmen waar heel veel soorten zijn die over heel Latijns Amerika voorkomen en die ook veel verhandeld worden in de internationale wereld onder andere Nederland. Maar waar staan we op Rafa? Want ik, ik, ik kijk in één keer onder mijn voeten. We estás parado en el camino de las hormigas, en la ja. carretera de las hormigas. Por eso te van morder ja, er loopt hier een hele snelweg met bladsnijmieren onder onze voeten door Frans. Ja. We, staan zo gewoon, we staan de weg te blokkeren. Er ontstaat hier gewoon een enorme file. Ja, dat is een enorme file. Dat is inderdaad... Uh, nou ja, en, die, en die plukken aardig wat af. En vlakbij bij waar Rafa zijn huis is... Daar, daar is een heel groot nest van deze atamieren. Bladsnijmieren. En uh, die brengen er allemaal blaadjes heen. En er worden dan allemaal schimmels gekweekt. Jij doet hier al heel lang onderzoek. Ja, ik, ik, ik werk in deze regio sinds 1994, dus het is toch wel uh, over, over de 20 jaar. En wij kijken vooral momenteel naar uh, hoe bos groeit, hoe bos hergroeit. Voor een deel doen we dat in vergelijking met wat er in het natuurlijke bos gebeurt in het reservaat. Maar we zijn eigenlijk steeds meer in kijken naar wat gebeurt er gebeurt als mensen akkertjes verlaten. Hoe groeit dat bos terug? Wat voor mechanismen spelen, spelen daar een, een rol bij? Heeft dat te maken met, met de bodem? Heeft dat te maken met hoe mensen hun bodem gebruikt hebben, welke, welke gewassen ze gekweekt hebben. En dan kijken we dus wat voor soorten komen erin... welke selectiemechanismen spelen, spelen daar een rol. Uiteindelijk ook van hoe kunnen we dat beïnvloeden. En momenteel in relatie tot wat we hier aan doen zijn naar het bos... te kijken van wat daar nou aan, aan eetbazen en andere gebruiksmiddelen in het bos zijn... zijn we dan ook aan kijken van hoe dat in die secundaire bossen... in die hergroeiende bossen, hoe daar die uh, nieuwe soorten in komen... en wanneer dat, dat allemaal gebeurt. Ja. Je hebt het over eten. Rafa die verzamelt eigenlijk eten uit de jungle. We weten dat er heel veel staat wat gebruikt kan worden. Als we naar kijken van wat, wat de boeren hier lokaal eigenlijk gebruiken, is best weinig. Dus, dus het is aanwezig. Dus het is bijzonder echt dat de mensen het nauwelijks gebruiken. Nou ja, ik denk, ik denk dat ze het nauwelijks gebruiken. aan, dat ze nooit geleerd hebben om, om het te gebruiken. Misschien voor, ook een beetje voor, angst of zo. Voor veel mensen is ook angst. Ja. Is, de jungle is toch, net zoals in Nederland... voor veel mensen is dat toch een beetje eng. Het is het gebied van de jaguar dit. Ja, het gebied van de jaguar. En dat is ook zo. Kijk, ja. gisteren vertelde nog een van die mensen een verhaal... dat hier nog een tijd geleden continu jaguars daarheen lopen. Dus die komen hier allemaal nog voor. Dus er zijn ontzettend veel dieren in het bos die hier voorkomen. Apen, jaguars, et cetera. Nee, hey, uh, Rafa. Shall we get another fruit? Ja, Rafa loopt even weg. Die pakt even iets uit zijn hut. Ah, hij is de machete. Ja, nu gaan we echt de jungle in. Ik heb honger, Rafa. Nog één ding te eten zoeken, Rafa. Si, vamos a buscar una cosa más que man que estás utilizando, man comiendo. Lo even terug. Top. Ja. Die, er die nog Even over de lianen stappen. <laughs> ja, we lopen hier dus inderdaad door, door zijn, zijn, zijn bos eigenlijk. Met de hele bodem vol met, met bladeren die van de bomen zijn gevallen. Ja, ja. ja. Uh, Is zo ja, dood. Het nou, dit is een grote die Op je krachtjes, <laughs> eigenlijk, dus die gaat... Ja, het zijn de mooie rode ara's die erover vliegen. De guacamayas. <laughs> Las Aramacau. Aramacau. Ja, dat zijn zelfzame soorten, toch? Die ja, die zeldzame soorten. Hier, dit waren drie bij elkaar. En dit gebied is eigenlijk... Ze zijn allerlei uh, bezig met allerlei uh, projecten om die te beschermen. Dus uh, daar is dit gebied een beetje bekend om. Fantastische vogel. Heeft een enorme enorme herrischoppen. Maar uh, iedereen is altijd gelukkig als, als die uh, langskomen. Ja. Dus, uh, en zelfs Rafael is nog steeds gelukkig als de, de ara's hier overkomen. Is dat zo, Rafa? Ah, sí. Aras, dan, ja? sí, sí, sí. Yo empecé el proyecto que tienen en la estación. El proyecto de bajar los pollos y criarlos manualmente. Después son de los que andan volando aquí. Ja. Uh -huh. nou ja, hij is begonnen een aantal jaren geleden met een project op het station hier. Het uh, op laten groeien van ara's. Dus die hebben ze gevangen en daar zijn ze mee, mee een beetje kweken. Maar goed. Bueno, esta is de andere hierba que uno se puede comer, mira. Maar, waar haal je dit nou vandaan? Sí, de esta hice la ensalada. Sí, sí. Ajá, uh -huh. de esta también. Dit is dus zeg maar wat we het zoete blad noemen. En dat wordt veel gebruikt bij het eten. en Ik moet zeggen, ik zal even proeven wat het is. Hoe dat smaakt. Erg zoet. Maar je moet het maar net weten. Ik bedoel, ik, ik zie hier ja. gewoon een paar groene bladeren. Ik, het ziet er geen smaakvol uit. Jij zou dat niet durven. En, en nee. ik eigenlijk ook niet. Dus ik vertrouw ook... Ik, als zij het eten, eet ik het ook. Dan denk ik van nou, dan is, is het wel oké. Okay. Maar ik zou zelf nooit uh, dingen van de bomen plukken en eten, gewoon omdat sommige soorten... die zijn gewoon niet veilig genoeg om te eten. Je weet het gewoon niet. Nee. Dus dat vind ik gewoon een risico dat je niet hoeft te nemen. Hey, Raf, heb je nog meer uh, eetbare dingen hier in je tuin? In, in, in, in je tuin, zeg ik maar. In een jungle, moet ik zeggen. Nou, in feite is het een soort bostuin. Hè? Dus zeg maar, het, wordt, het, het, het is gestart als een jungle en het wordt eigenlijk steeds meer... een bostuin. Van nature hebben de jungles hier in het, in het Maya-gebied hebben al heel veel soorten in zich die, die voor van alles en nog wat gebruikt worden. Vaak 80 tot 90 procent van de soorten die hebben wel een of ander gebruik. Dus het, zeg maar, het idee wat wij hebben van dat het bos in het, in het hele Maya-laaglandgebied... dat dat primair oud bos is, dat is, is natuurlijk maar voor een deel waar... Want er is continu een interactie geweest tussen de mensen. Dus het bos is eigenlijk altijd hier. Een interactie tussen wat er van nature groeit... en hoe mensen daar, daar invloed op uitgeoefend hebben. Dus je zegt eigenlijk, het bos, de mens was altijd al in die jungle? De mens was altijd al in de jungle. En voor, voor dit gebied is dat heel goed gedocumenteerd. En momenteel zijn we dat ook het documenteren voor de, het grote Amazonegebied. gebied Waar hetzelfde verhaal geldt, het bos is gewoon... een co-creatie tussen mens en natuur. Maar hoe zit dat nou in die self-houda dan? Dat, dat de mens daar aanwezig is? Want voor mij, ik zie gewoon wilde natuur. Ik ben daar geweest, en het is allemaal ja. wild. En je ja. moet hakken. En... Nou ja, kijk, je, je, ziet, in eerste instantie, je ziet het eruit als wilde natuur. Maar als je kijkt naar wat voor soorten er staan... dan zijn het allemaal soorten die gebruikt worden. Bijvoorbeeld, een ramon. Ramon is prosimum alicastrum. Dat is een, een klassiek voorbeeld van de maya's... wat ze altijd gebruikt hebben. Vruchten kunnen ze overal gebruiken. Heeft wel tien gebruiken. Die zien we overal terug. Dus dat is... Ook in het reservaat zien we overal hoge dichtheden van die remon. En, en, en wat mensen nu, op basis van archeologisch onderzoek... en pollenonderzoek en, en, en studies die ze gedaan hebben... vinden ze steeds meer dat dit gewoon het resultaat is... van het, het systematisch verrijken van het systeem door de maya's. Als we in die, dat reservaat zijn en we gaan naar uh, een van die bergjes... dan denk je, hé, hey, wat een rare berg. Nou, dat blijkt gewoon een ruïne te zijn van een maya-tempel. Dus onder dat bos wat Eeuwig lijkt. Zet de Maya tempels, gewinnen, etc. Maar was het toen ook al zelf, dan? Zag het, het toen ook al zo uit? Nou, daar is een hoop debat over. Uh, er zijn mensen die denken dat het eerst allemaal ontbosd is geweest... en daarna allemaal teruggegroeid is. De nieuwe theorieën zeggen dat het altijd een soort... cyclusbeheer is geweest van het bos door de oude Maya's... en waar altijd vrij veel bossen is geweest. Dus het concept van de landbouw wat wij hebben van veldjes die geordend zijn en waarin rijtjes planten staan... dat kennen ze eigenlijk helemaal niet, die muizen. Die hebben altijd een systeem gehad van werken met de natuur. Dus is er een opening in het bos, dan gaan ze allemaal dingen planten... die, die ze allemaal kunnen eten. Dan beginnen ze het goed op, krijgen we weer andere planten. En dan kappen ze het een beetje vrij. En zo. Een beetje vrij ja, ja. En, en zo gaan ze dat bos... Eigenlijk ook het oud gedeelte van het bos is eigenlijk permanent beheerd. Dus onbeheerde delen van het bos zijn er niet echt. Wij denken in termen van landbouwstukjes beheer je, daar doe je dingen mee, daar interacteer je mee. En de rest, dat laat je staan, daar blijf je van af. Dat is ons concept een beetje. Nou, de, die oude Maaïers hadden een heel ander concept. Alles was eigenlijk in gebruik. En als we dat nu gaan berekenen, wat voor mogelijkheden dat geeft qua voedsel en qua soort, cetera, hebben ze nu recent uitgerekend, dat dat gigant zoveelheden mensen kan onderhouden ja we moeten nu niet aan masse in een keer de jungle nee, nee, in nee. om daar uh, planten te gaan oogsten nee nee nee ze moeten het zeker niet doen maar, maar goed een combinatie van, van meer planten in bijvoorbeeld in in home gardens in in die mensen hebben daar zou je veel meer kunnen planten dan tot nu toe gedaan wordt en ongeveer oké oh is een uh, de machete komt er even bij Nou, we zitten een beetje te hakken bij een, bij een palm. En is dat een, ik denk een bakris. Is dat een bakteris? Zie sí. sí. zie. Een Mexicano? Een Mexicano. En daar, daar haalt hij de, de schors vanaf. En daar binnenin daar zit dus wat we dan palmhart noemen. En dat is op zich een lekkernij over de hele wereld. Ik vind het zelf ook heel erg lekker. Je moet wel voorzichtig zijn, want die palm zit echt vol ja, met kleine vol stekels. vol met stekels. kleine stekels. Dat is verschrikkelijk. En die krijg je niet meer weg. Dus ook de bladen zitten vol met stekels. Of de, de, de steel van het blad. Maar goed, we kennen allemaal Palmhart, dat witte spul wat je ook zelfs in de winkel kan oh. kopen in Nederland. <laughs> wow. De Dantje Rosso. Oh, ja. ja. Grote naald in zijn vinger. Ja. Nee, zo gaat dat. Oké, okay. nu volgens mij zijn nou, we de het mij eens even proeven? Ah, wel. Een keer wel mooie proeven, hè? Zie, zie, klaro. Nou, we zijn nu uh, Palmhart aan het eten. Een hele jonge, hele verse. Heel zacht. Fijne, hele fijne smaak. Een soort kokosnoot ja. achter Ja, ja, dat is een uh, beetje ja Maar dan, ja. dan fijner. Ja. ja. Oh, wauw. En dat is lekker, en dat wordt dus overal zo. Het is wel, hè? Ah, claro. Bueno, Pones muchas plantas, de estas que son comestibles. Agarras dos tres palmitos, lo te haces una ja. ensalada ja. de poca madre, cabrón. Nou, kom eens, Nou, waar ik op neerkom, is dat hij dit super deluxe lekker vindt om hier een salade van te maken. En, uh, en die andere woorden, die ik maar liever niet. Maar moeten, heel goed. We moeten luisteren wij even een woordenboekje ja, erbij ja, pakken. Een woordenboek. En een of andere Mexicaan vragen. Nee, nee. Kirin Ja. Dat is dus lekker, zeg. Wat hoor ik nu Frans? Oh, dit, dit, dit is fantastisch jongen. Dit is een uh, brulaap. Een hele groep eigenlijk wel misschien. Dus uh, ben ik altijd heel blij met dat te horen. Dat is echt een ontzettend indrukwekkend geluid. Ik maak ontzettend vocaal geluid met de keel die opgezet wordt. Intens geluid hè? Ja, ja super intens. Heel diep sonor geluid is dat. Dus, uh, daar worden we helemaal gelukkig van. Het gebrul van de brulapen. Dit lieflijke Scherzino Mexicano... van de Mexicaanse componist Manuel Ponce, Uitgevoerd door Milos Caradaclic. Gitaar. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, dit is het geluid van een uh, grote kruisbek. Afgelopen najaar werd Nederland overspoeld met grote kruisbekken... De meesten zijn alweer terug naar hun broedgebieden in Scandinavië en Rusland. Maar een aantal verblijft nog steeds in ons land. Volgens Sovon Vogelonderzoek lijkt het alsof de grote kruisbek dit je voorjaar hier gaat broeden. Ook het kleine broertje, de gewone kruisbek, komt elk najaar wel in Nederland buurten. De twee soorten lijken veel op elkaar, al heeft de grote kruisbek... een wat zwaardere kop en grotere snavel. Ja, dat is logisch natuurlijk. Sovon roept iedereen op om mogelijke broedgevallen... van de grote kruisbek in kaart te brengen en door te geven. Meer eerstelingen hoort u op onze venolijn 035 6711 338. Jacqueline Monet in wijk bij Duurstede. Terwijl ik heerlijk in de zon zat in mijn tuin... landde er een gehakkelde aurelia op mijn hand. Heerlijk. Renspepels, Bergen en Maas, Zuid-Limburg. Afgelopen zondagmiddag telden wij in het beekje de Ur... waarbij het dorp Urmond, tien jonge kuikens van de wilde eend. Frietje onk, onze wandeling op zaterdag zagen we op een zonnig bospad... ...vlakbij Bennekom een mooie goudgele hazelworm over het zandpad schuivelen. Katie hilleris Lambers uit Wageningen. Ik heb vandaag de eerste Tjiftjas afgehoord. Dat is één dag later dan vorig jaar. Met Ernest Nap uit Renen. Ik had gisteren een uh, eerste ling die ik iets minder prettig vond. Ik had gisteren mijn eerste tekenbeet. Erna Plenter Jansen uit Vledderen. Zondag zag ik het eerste bouwmanneschiet. Oftewel de Witte Kwikstaart. Blomberg uit Almere. Op zondag zag ik voor de eerste keer twee kikkers uit mijn vijver komen. Tini Peters uit Ulvenhout. ...de eerste citroenvlinder gezien op de Strijbeekse heide. Lieve Mortemans in de beeld. In het bos van Beerschoten hoorde ik in de verte het schorre gekras van een raaf. Het beters van de kolk van de iviemtuin tuin in Reden. Pas nu bloeit hier het piepkleine plantje de vroegeling... ...met een rozetje en een klein wit bloemtje. De vroegeling is dit jaar een laterling. Vorig jaar bloeide het ruim een maand eerder... Met, met Mirna Janssen. Ik heb net een lekker rondje langs het Almelo noord noordhuinkanaal gelopen. Daar zag ik verschillende zandbijen wisselend heerlijk in het zonnetje gaan zitten. Anneke Zwart. Amsterdam Slotervaart. Gisteren zag ik in mijn tuin op tuinpark ons buiten dat het eerste Maartse viooltje in bloei was gekomen. Mevrouw Pubbegaaf uit Schiedam. Rondje Midden-Delfland. Een zingende groening. Een kleine vos, een mannetje slepelaar, 200 grote wulpen en bloeiende dotterbloemen. vraagt. maandag stond ik langs de grote wetering onder mijn beneden leven te kijken naar weidevogels toen plotseling twee boerenzwaluwen gerakelings langs mijn hoofd vlogen. Ja, blijf bellen hè. en straks nog meer fenologische waarnemingen op 035-6711-338. En ik had ook een waarneming, want hier liepen zojuist drie reën hier bij Stadzicht. Heel rustig kuierend vlak achter de um, moestuin. Volgens mij één bok en twee geitjes zo. Oh, die liepen echt heel fijn hier te kuieren. Um, Straks het tweede uur van vroege vogels. En dan gaan we onder andere, ja, dat is natuurlijk een column, gaan we Ja, de mezenzang uit elkaar halen en de, de tuin vogelvriendelijk maken met Nico De Haan. En ik ga natuurlijk uh, ik ga met een bioloog kijken hoe zaden zich door de lucht verplaatsen. Dat is een beetje een verhaal natuurlijk. Maar het is voor mij ook maar uh, vroeg en uh, eerste paasdag. We genieten nog even van de muziek. Tot zo naar het nieuws van acht uur.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 NTO Radio 1.